We hebben even geteld op onze vingers. Inderdaad, vier uur hebben we achter de rug. Het is vier uur op dit moment de hoofdpunten van het nieuws. Liesel Thomassen. Mitt Romney is er niet in geslaagd de Staten Pennsylvania, Wisconsin of Michigan op Obama te veroveren. De Republikein voerde de laatste paar dagen verwoed campagne in de Staten om niet volledig afhankelijk te worden van winst in Ohio. Romney bracht zelfs op verkiezingsdag een bezoek aan Pennsylvania in de hoop dat hij er zwevende kiezers kon losweken van Obama. Pennsylvania is al 20 jaar stevig in handen van de democraten, maar Romney gokte erop genoeg kiezers in de voorsteden van Pittsburgh en Philadelphia te kunnen overtuigen. Ook het verlies van Swing State Michigan is pijnlijk. Romney heeft van oudsher banden met de staat. Hij is er geboren en opgegroeid en zijn vader was er gouverneur. Toch werd de voorsprong van Obama er nooit echt bedreigd. Het feit dat Obama er de auto-industrie redde leverde hem waarschijnlijk de 16 kiesmannen van deze staat op. In Wisconsin leek Romney de afgelopen dagen ook in te lopen op de Democraat, maar uiteindelijk lukte het Paul Ryan niet. Zijn thuis staat voor Romney te winnen. Vijf andere swing states zijn wel klaar met stemmen, maar nog too close to call. Het zijn Ohio, North Carolina, Virginia, New Hampshire, Florida en Colorado. Exit polls wijzen op een nek-a-nek race. De republikeinen behouden de macht in het huis van afgevaardigden. Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn... zal het de democraten naar verwachting niet lukken om de meerderheid te heroveren. In het huis zitten nu 240 republikeinen en 190 democraten. Vijf zetels zijn leeg. Elke twee jaar worden er verkiezingen gehouden voor alle zetels. In 2010 heroverden de republikeinen het huis op de democraten. Analisten verwachten vooraf al dat de machtsverhoudingen in het congres ongeveer hetzelfde zouden blijven. Ook in de Senaat zullen waarschijnlijk geen grote veranderingen plaatsvinden. Daar hebben de democraten nu een meerderheid van 51 tegen 47. Het weer dan nog vannacht regenachtig, overdag geleidelijk droger en het wordt ongeveer 11 graden. Van middernacht tot 6 uur vanochtend, Amerika kiest de uitslagennacht. In Florida, look at this. Look at this. 7 million votes have been counted. And Mitt Romney has an advantage of 636 votes. Het is spannend in Florida. Dat hoorden we net ook vanuit die bar waar ze zitten. Te juichen alsof het een uh, voetbalwedstrijd is. Um, we gaan snel naar Wessel de in Washington. Wat heb jij nog meer te vertellen, Wessel? Ja, het wordt, het wordt eigenlijk steeds lastiger voor Romney, zou je kunnen zeggen. Er vallen natuurlijk. Uh, uh, gaten overal in de kaart en dan heb ik het nog geen eens zozeer over die drie grote belangrijkste swing states. Maar het feit dat hij bijvoorbeeld, ja, toch een klein staatje, maar als New Hampshire verliest, gaat verliezen. Nou, verliest ook waarschijnlijk een staat als Colorado en dergelijke. Pennsylvania, net over gehad, uitvoerig gaat hij, gaat hij niet halen. Dat betekent dat de druk op Romney om, om, om die swingstates binnen te halen, die wordt eigenlijk steeds groter. Met andere woorden, de, de uitslag wordt eigenlijk steeds onzekerder. Maar. In geen van die staten zit er echt nog uh, zit er een overtuigende doorbraak uh, echt aan te komen. Behalve dan Virginia, misschien waar hij op een overwinning kan rekenen. Maar met één zo'n swing state als Virginia, daar gaat hij het echt niet mee redden. Dus er begint zich al, uh, het is allemaal nog heel vaag, er begint zich iets van een uitslag af te tekenen. En die uitslag, die zal dan met vreugde worden ontvangen in Chicago, ongetwijfeld. En in Boston, als het fout gaat voor uh, Romney, wat minder vreugdevol. Uh, we hebben verslaggevers in beide steden. En we beginnen in Chicago, bij Matthijs. Hoe is de stemming daar inmiddels? Ja, Het valt me op hoe ongelooflijk zelfverzekerd de supporters hier zijn in die grote hal. Eigenlijk heel rustig eronder. Er wordt heel hard gejuicht bij alle uitslagen die binnenkomen. Ook al zijn dat soms echt hele lokale uitslagen in, in kiesdistricten. Die helemaal niks zeggen nog over uiteindelijk het landelijke beeld. Mensen zijn echt heel erg blij hier te zijn. Echt toch wel een beetje die euforische stemming van vier jaar geleden. Heel blij dat ze daar aanwezig mogen zijn. Mensen die ik spreek rustig dus en zelfverzekerd... Zoals bijvoorbeeld die elegante, wat oudere dame die ik zojuist sprak. I can tell you my name and I'll let you guess my age and whatever you say, that's what it is. My name is Laverne. Een dame is het, een zwarte dame die haar leeftijd niet gaat verklappen. I'm really happy about being here now. Ze heeft zich er I'm echt op gekleed, rode feestjurk. Ze is zo blij dat ze hier is. I'm just glad to be here. Waarom zo euforisch? Oh, can I explain it? Uh, yes. This is history in the maker. Hier wordt geschiedenis geschreven. Dat was toch vier jaar geleden? History again, now, again, once again. Was het niet gewoon een verkiezingsstrijd tussen twee kandidaten? No, not at all. Tell me why. No, because I would have to speak negatively about someone. And I don't want to do this. Ze wil niks onaardig zeggen. This is a night for celebration. And that's what I want to focus on. I want to focus on... Obama only. Was je ook in het park vier jaar geleden? Yes, I was. And I enjoyed every minute of it. Ja, ze genoot toen van ieder moment. This that was het beginning and this is like towards the end. But it's still it's it's just like time for memories. You know. Dat for was het begin. Memories. Dit vanavond yes. is het einde. 2008 and make memories for right now. 2012. Ik was op de telefoonbank toen. Was op de telefoonbank Ze heeft opnieuw veel vrijwilligerswerk gedaan. in Wisconsin ben hier om te U lijkt ervan overtuigd dat hij gaat winnen. Geen twijfel mogelijk. Have a good night. You too. Thank you. Chicago was dat. En wat is dat toch met die verslaggevers? Jet zat in een kroeg in Florida. Marcel Bril gaat naar een café in Boston. De stad waar het Romney kamp zijn uh, feest hoopte te kunnen vieren. Want het was, het was de hoogste tijd voor jou, voor Marcel, voor een uitstapje. Nou ja, zeker wel. De Nederlandse tijd is het vier uur. Dus dat is, dan kun je wel even een kroegbezoek hebben. Dan lust nee, je wel dacht, wat. Ik ga er eens even op. Ja. Dan lust je wel wat. Ja. ja nee, ik dacht ik ga eens even de stad in om te kijken hoe het daar eigenlijk is. Of daar de verkiezing gevierd wordt en of daar veel activiteit is. Een hele wandeling heb ik gemaakt van ongeveer 20 minuten. En um, langs heel veel politieposten, er is een groot gedeelte van de toegangsweg hier naar het conventiecentrum, want ik ben inmiddels alweer terug, um, is, uh, is afgezet. Veel sirenes, veel lawaai, veel checks van honden als taxis hier richting dit centrum willen komen. Uh, en en op, wat opviel was dat het heel erg stil was eigenlijk. Op straat ben ik bijna niemand tegengekomen. Um, dus er waren wel wat eendgelegenheden, die waren uitgekomen gestorven. Sommige kroegen waren gewoon dicht. Maar op een gegeven moment, na die wandeling van ongeveer 20, ongeveer 20 minuten, kwam ik dan toch een café met een aantal mensen tegen. Ik ben maar even de rivier overgestoken en in een café beland aan de bar. Kijken naar de televisie, de een wel, de ander niet, want die zit met de rug en naartoe Zitten wat mensen te praten over de politiek. Ik did vote today, yes. ja. Uh, well, I'm in Massachusetts, so it's Obama. You're in the wrong state. It's it's it's this is the Obama state really. But it's Massachusetts. No, but maybe Romney is in the wrong state because he's a Republican. That is, true. that's true. Yes. That is most definitely true. For anybody to win the presidency and not have their own state. Niet, ik ben in de verkeerde staat, maar Romney is in de verkeerde staat. Want hij is hier natuurlijk wel gouverneur geweest. Maar ja, um, het is hier een democratische staat. Jullie allemaal op Obama gestemd? Ja. En Yes. Ja. Waarom? Waarom Obama? Omdat um, ik. would rather een kandidaat die intellectueel is. Ik wil een leader die smarter than I am. <laughs> is dan ik Is het moeilijk? Nee, het is niet zo moeilijk. Hij is eigenlijk wel De president moet slimmer zijn dan de mensen hier aan tafel. Obama is smarter, but we, as, as a country, have had several serious issues to deal with over the last four years that um, I think he's handled quite tremendously. Obama moet doorgaan op dit moment. Yes, I think he's doing a good job, and I think we will continue to grow as a country, and uh, I think the international population uh, supports Obama. Supports Obama... Waar gaat het heen, Hans Anker? Je hebt uh, de campagnes gezien, je kent de strategieën... je bent aan het rekenen geslagen. Waar, waar gaat het heen? Nou ja, kijk, het ziet er vreselijk spannend uit op de grond in Florida... maar de realiteit is dat de ontbrekende stemmen... de stembureaus die nog niet gerapporteerd hebben... dat waren in 2008, vier jaar geleden... vooral de stembureaus die in meerderheid op uh, Obama stemden. En uh, de beide kandidaten staan nu vrijwel gelijk... Uh, en als je dat op je laat inwerken, dan is de conclusie dat Obama Florida gaat winnen. En als hij Florida wint, dan wordt hij herkozen als uh, president van de Verenigde Staten. Dat durf je nu te stellen? Nou, ik, je hoort me zeggen als. Dus uh, ik bouw nog een kleine veiligheidsklep in. Maar het ziet er vreselijk goed uit geleidelijk aan voor uh, Obama. Als Obama en het Florida wint, is steeds het... te worden Romney. Want als Obama Florida wint, is het gedaan. Ja, dan is het. Ik zou het even mathematisch moeten uitrekenen, maar in ieder geval uh, dan wordt het buitengewoon ingewikkeld. Uh, zeker ook omdat Ohio, Ohio lijkt een makkelijker prijs te zijn voor, uh, voor Obama dan uh, Florida. Want het gaat om die 270 kiesmannen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk ja. om. Die moet hij halen en die meerderheid en daarmee wordt hij herkozen. Uh, we zien nog nergens signalen. De Amerikaanse media hoort ook nog niet van West dat het die kant op gaat. Nou, ik dacht uh, wel een paar te zien, maar er is natuurlijk niemand die op dit moment uh, de verkiezing durft te callen voor uh, Obama. En dat is ook uh, logisch, want dat moet je ook wel echt uh, zeker weten. En twaalf jaar geleden is dat natuurlijk vreselijk misgegaan. Dus de meeste networks en uh, CNN in, in het bijzonder zijn behoorlijk conservatief. Uh, wat betreft het moment van het callen van de verkiezing, uh, of in ieder geval van een staat. Verklare spanning, niet de spanning min. in Florida. Wat is daar gebeurd ...dat je nu dit resultaat zou kunnen gaan inbouwen voor Obama? Uh, het interessante is dat uh, Florida is eigenlijk aan het trenden in de richting van de Republikeinen. Dus je zou, als je voor de rest niks zou weten, zou je Florida rood inkleuren als een staat voor de Republikeinen. Wat heeft... bedoel je, trenden naar de Republikeinen? Uh, het, het was natuurlijk een, een, een, een enorme swingstaat die echt allebei de kanten op kon gaan. Overigens uh, zien we vanavond uh, uh, iets soortgelijks. Maar als je structureel kijkt, dan zie je dat... Vooral rijke noordelingen uit het noordoosten en het middenwesten... die hebben zich gesetteld in Florida om daar uh, de laatste jaren hun pensioen uh, te genieten. Dat zijn over het algemeen uh, goed bemiddelde mensen. En die stemmen disproportioneel voor de republikeinen. Dus je ziet dat het geleidelijk aan uh, dat, dat structureel meer uh, republikeins wordt. En dan is het juist gek dat het nu ja. zo gelijk opgaat. Eigenlijk zou Romney daar gewoon voor moeten staan. En dat doet hij niet. En ook omdat het qua de economie gaat vrij slecht in Florida. Dus dan zou je ook weer denken dat mensen sneller op Romney Ja, Florida is stemmen. enorm getroffen door de, de housing crisis. Ik herinner me nog wel dat ik daar twee jaar geleden doorheen uh, reed... Op, op weg naar mijn schoonouders die daar dan ook in de, in de, in de winter uh, wonen... op zo'n prachtig tennisresort. En we reden langs de weg en werkelijk elk huis stond daar te koop voor uh, weggeefprijzen. Dus we hebben elkaar nog aangekeken van is het die tijd dat wij voor ja, een paar uh, dollar iets uh, op de kop tikken. Maar we hebben ja. toch maar van afgezien wat zo'n zo spannende staat is het nou ook weer niet. Zijn er zijn dus, heel veel mensen uit hun huis gezet daar. Ja, het is vreselijk wat daar gebeurd is. Ik bedoel, dat is echt een van de zeg maar, ground zero van, uh, van de real estate uh, crisis. En er zijn zo ontzettend veel mensen getroffen die natuurlijk ook een huis gekocht hebben. Terwijl ze dat eigenlijk niet zeg, konden veroorloven. Maar dat toch gedaan hebben aangemoedigd door banken. En vervolgens staan dus hele wegen kilometers lang uh, te koop. Maar dat zijn dus niet uh, per se roaming stemmers gebleken. Nee, die, maar die ik... Die hopen ik ben... dat hij het allemaal anders zou doen? Ja, ik bedoel, Florida is ook weer een breed geschakeerde uh, staat. Hè. Je hebt in het zuiden de, de Cubaan, Cubanen. Nou, ja. dat is een heel duidelijk uh, stemblok voor, uh, voor de Republikeinen. in dit geval voor, voor Romney. Uh, maar je hebt ook, als je naar die kaart kijkt, zie je ook weer allerlei blauwe uh, vakjes. Uh, nou, dat zijn weer de armere gebieden. En ja, dat is, het is een lappendeken en dat houdt elkaar uh, redelijk in balans... in ieder geval in termen van elektrale voorkeur. En als je dan zegt, Romney had daar eigenlijk voor moeten staan, het gebeurt niet... heeft dan zijn campagne wellicht een strategische inschattingsfout gemaakt? Nee, ik denk dat ze het gewoon uh, dat ze het moeilijk hebben. De algehele trend is een beetje tegen ze. En ze zou het structureel, eigenlijk in alle staten... zouden ze het iets beter moeten doen dan ze het nu doen. En dat is uh, waarom ze... Uh, dreigen te verliezen vanavond. Fighting the losing battle. Nou, weet je wel. Het is, uh, kijk, ze moet Florida winnen om in de race te blijven. Dat gaat al moeilijk. En dan moet je vervolgens ook Ohio nog winnen. Nou, ja, dat ziet er nog ingewikkelder uit voor het romney kan. Het is nu uh, kwart over vier. En je ziet ook, ja, het is kwart over vier. En je ziet ook, hè, New Hampshire is nu uh, uh, toegewezen aan, uh, aan uh, Obama. Wordt je pijnlijk voor Romney, hoor? Huh? Dat is pijnlijk, want dat is een derde thuisstaat die hij al verliest. Het is natuurlijk iemand die, met, die veel geld heeft en veel huizen heeft. En Massachusetts is dan technisch gezien zijn, zijn thuisstaat. Michigan is zijn thuisstaat, omdat hij daar is opgegroeid. Maar hij heeft ook nog weer een huis in New Hampshire. En New Hampshire, dat is een beetje de achtertuin van, van Boston. Dat is een beetje zeker ook omdat bijna al die mensen in New Hampshire wonen in het zuiden van New Hampshire. Dat is eigenlijk een soort voorstad samen met Manchester van, van uh, uh, Boston. Dus uh, ja, dat is... Uh, ze, uh, ze, ze, ze kunnen hem niet luchten daar. Ik bedoel, ze hebben een hekel aan hem, eerlijk gezegd. Ze vinden, het, uh, ze vinden hem fony. En dat komt misschien ook omdat ze hem uh, iets beter kennen. Waarom vindt toch iedereen... Dat zei Philip Rommark ook al, fony? nep. Dat zeggen ja. heel veel mensen. Ja. Wat is er zo'n nep aan? Uh, nou ja, het is natuurlijk... Iemand. Je kunt dat ook op een hele positieve manier duiden. Het is iemand die rekening houdt met zijn omgeving en zich daar ook enigszins aan aanpast. En dat kan ook een deugd zijn voor een politicus. een politicus is dat dan? Dat betekent dat je niet helemaal toondoof bent en ook rekening houdt met de mensen om je heen. Maar het is toch heel lastig. We hebben natuurlijk eerder een gouverneur gehad uit Massachusetts die presidentskandidaat was. Michael Dukakis. Ja, die is vervolgens ook uh, met peper en zout ingemaakt... omdat hij in Massachusetts uh, gouverneur was en allerlei besluiten heeft genomen. Massachusetts is gewoon een hele linkse uh, staat. Ja, daar, als je daar zeg maar, je, je record opbouwt met je prestaties als gouverneur... dat zijn niet prestaties die in de rest van Amerika nou heel erg worden gewaardeerd. Dat dus heeft je het is alleen maar te zeggen wat iemand gedaan heeft. En in het geval van Romney is dat ook inderdaad een probleem. Want hij is natuurlijk eigenlijk de geestelijk vader van de Obamacare. Ja. En dat heeft in uh, Massachusetts ook John Kerry aan de lijve ondervonden ja. in ja. 2004. Die ja. toen als Democratisch kandidaat het ja, niet de... kon bolwerken tegen George Bush. Born Free is de officiële campagnesong van uh, Romney. En met deze voorspelling uh, in aantocht uh, doen we misschien verstandig houden. Nu maar even snel op daaien. <laughs> over phony, Kid Rock, de officiële campagne van Romney, Born Free. Kid Rock, is dat niet die ex van Pamela Anderson? Nou, Tim. Dat weet ik dan meer. Dat je allemaal weten, ongelooflijk. Je steekt wat op op zo'n nacht. en uh, Wat gebeurt er in Amerika, wat er gaat er natuurlijk om. We hebben veel <laughs> verslaggevers daar, correspondenten, op plekken in Boston, in Washington natuurlijk, in Florida, ook in Chicago. En zowaar, Dick Jansen, goede avond voor jou. Dag Tim, goede nacht voor jou. De chef buitenland van NWS Nieuws staat zomaar voor het huis van Obama, wat doe je daar? Uh, het is uh, zo spannend, dat ik dacht ik ga er gewoon naartoe en kijken of de mensen dat ook vinden. En de mensen uh, komen hier uh, druppelt uh, er naartoe, zou ik maar zeggen. Obama zit nu nog thuis in zijn eigen huis in Chicago uh, op, de, uh, uh, Hyde Park, op, de, op de hoek van Hyde Park Boulevard en Greenwood Avenue. Daar heeft hij altijd gewoon voordat hij naar Washington vertrok en daar is hij nu ook. En als het goed is komt hij later vanavond uh, in beweging via een motorcade die dan naar de McCormick Place gaat. Maar hij is hier nu nog en de mensen voelen aan dat het goed gaat met hem. Er uh, is hoop, er is verwachting dat hij het gaat winnen. En er is ook opluchting, zoals jullie ongetwijfeld zelf ook al gemeld hebben, dat een aantal staten uh, die, die hij uh, niet per se hoefde te winnen, toch uh, aardig in de buurt komen uh, ...van een overwinning voor hem. Althans, daar lijkt het nu op, uh, laat ik voorzichtig zijn. Je staat in dus, ja, de straat, Dikke. Wat, wat, voor straat, wat voor straat is dat dan? Wat voor huisje heeft hij daar in Chicago? Uh, huisje is, is niet het goede woord. <gacht> hij heeft een, een forse mansion, uh, omgeven door hekken en coniferen. Secret service, service, zolang als de president heeft, he, uh, wordt het al beveiligd door de Secret Service. Er zijn road barriers, je kan niet zomaar met je auto de straat inrijden en uh, in de, uh, de hoek om uh, waar hij woont. Maar je kan er op normale dagen wel gewoon langs rijden. En Chicagoans doen dat ook gewoon normaal en kijken uh, nauwelijks meer om zonder blik of blozen. Maar vanavond is dat anders. Men voelt als het ware dat er iets uh, belangrijks staat te gebeuren. En vandaar dat uh, dubbelsgewijs mensen nu uh, naar die hoek toekomen, zeg maar op een meter of honderd afstand kan je toekijken hoe de motorcade klaar staat om straks te vertrekken. Er staan daar ook wat rommieborden in de voortuinen van mensen in de straat nee. van Obama? Nee, nee. Ik moet je teleurstellen, spijt me. Nou, fijn voor de buren in ieder geval die al dan niet zo heel erg ja. vinden dat er veel last kan zijn voor die motorcade. Dick Jansen in de straat van Obama in Chicago, dankjewel. Handhanker hier aan tafel, toch, ook aan tafel, uh, politiek, strateeg. Um, heb je het bericht gelezen, Hans, over, uh, er is weer een nieuwe Kennedy terug in het congres? Nee, dat heb ik gemist. Ja, nee, dat, ook, dat is ook pas net uit. Uh, er komt weer een Kennedy in het congres. Het is Joe Kennedy de derde gekozen voor de staat Massachusetts. En dat is uh, voor het eerst uh, in, sinds twee jaar. Ja, daar zal de familie blij mee zijn, want uh, ze waren inderdaad hun laatste Kennedy uh, kwijtgeraakt. En, uh, nee, maar ook, een, uh, ze hadden uh, nog, nog iemand in het huis van te zitten. Patrick. Patrick. De zoon van Ted, de zoon. dat lees ik hier. Ja. En ja, Kennedy's zonder, zonder iemand in de senaat of in, uh, in het huis van Afgevaardigden, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ik denk dat deze jongen aangewezen is door de familie. Jij moet wel. Ja, Jij dus, moet, dus de dynastie moet, ik denk, moet ik verder. Denk, ik denk dat het een moedje is. Ja. Arme jongen. Nou, sterkte Joe Kennedy de derde. Hans, je hebt de berekeningen gemaakt. Daarvoor ja. hebben we ons verlaten op een prachtige app van de New York Times. Doe ja. maar dan maar even en dan kun je alle scenario's bedenken. En wat komt er dan naar boven draaien? Iedereen kan het doen thuis. Dus, uh, maar we hebben het alvast uh, voor de luisteraars gedaan. Ja, En je ziet, uh, Romney moet Florida winnen. Als hij Florida niet wint, dan is hij gezien. Dan is het... Over, want uh, ook al wint hij alle andere swing states die nu nog openstaan, dan, uh, dan haalt hij het niet. Dan heb je het over Ohio, nee, uh, wat, wat, wat is het dan? Ohio, nog? North Carolina, Virginia, Wisconsin, Colorado, Iowa, en Nevada. Dus zelfs als hij die wint? Als hij die allemaal wint, maar hij wint niet in Florida dan wordt hij niet de 45ste president van de Verenigde Staten. Maar zeg je daarmee dat we eigenlijk niet meer op Ohio hoeven letten... en alleen maar moeten kijken naar wat er in Florida gebeurt? Uh, voorlopig is het heel uh, handzaam om naar Florida te kijken. En eigenlijk is de verhouding uh, als volgt. Romney moet winnen om in de race te blijven. Als uh, Obama Florida wint, dan wordt uh, Obama herkozen. Verliest uh, Obama, wint Romney in Florida, dan gaan we door naar Ohio. Maar dat is een moeilijkere hindernis voor Romney. Uh, omdat dat heeft te maken met de structuur van die uh, staat op dit moment. Hey, en wat, uh, wat, doet, wat doet Romney nou op dit moment? Want u weet het natuurlijk ook. Uh, ja, die, die, zit... weet, die weet hoe de vlag erbij hangt. Uh, ja, dat weet, de campagnes weten dat over het algemeen buiten gewoon goed. Hè. Eigenlijk al uh, zo, zo halverwege de middag, dan komen de eerste exit poll, de, de preliminary exit polls, komen binnen bij die campagnestafel. Dat doen ze zelf. Uh, dat doen ze zelf, uh, want, want de networks hebben dan de officiële extra polls, die komen uh, veel later. Maar al die, uh, die bij... ik heb ook zelf een aantal getallen binnengekregen van, uh, van Obama. Uh, maar al die uh, campagnes doen dat uh, zelf. En uh, die weten eigenlijk al in de loop van de middag wat het gaat worden. Maar ja, dan zitten ze daar in die hotelkamer en dan zitten ze te wachten. En dan uh, gaan die uren tergend langzaam uh, voorbij. Tegelijkertijd, het is nog best close. Het is niet, hè, het is niet zo dat, uh, dat dit een landslide overwinning is van uh, Obama. Dus wat dat betreft is er natuurlijk alle reden voor voorzichtigheid. En daar ben je dan eigenlijk, de hele, als je Obama bent, ben je daar dus de hele tijd mee bezig. Van eerst zien, dan geloven. Laten nog maar een spelletje op de Wii ja. gaan doen in de tussentijd. Ja. Uh, en als je Romney bent, ja, dan, hoop je, dan hoop je en hoop je en zit je natuurlijk toch de haren uit je hoofd te trekken. En dan ga je de film afspelen van hoe is die campagne verlopen. En hadden we op dat moment, het ene moment, toch niet wat harder moeten ingrijpen. Op het andere moment misschien uh, wat rustiger moeten blijven. Dat, ja. dat, dat ge, dat, dat... Ze zitten niet net zoals Rutte en Samson gezellig met elkaar te sms'en. Nee, uh, want er is ook helemaal geen reden toe. En dat is zeker niet in dit land uh, gebruikelijk. Nee. Er ontstaat wel contact in de loop van de avond. Maar dat, maar. dat is er nu nog niet. Uh, dat ontstaat denk ik zo over een half uur of een uur. En dan gaan de beide kandidaten op een hele zakelijke manier met elkaar in overleg. Uh, eerst uh, door secundanten uh, over wie als eerste dan naar buiten komt om uh, iets te zeggen. En meestal gaat dat vooraf door een officiële felicitatie door de verliezende kandidaat. Nou, Voordat je je tegenstander feliciteert met de overwinning... moet je natuurlijk wel dubbelend was uh, zeker weten dat je ook echt verloren hebt. En die zekerheid hebben we op dit moment nog steeds niet, nee, alhoewel niet het naar buiten toe. Het is het ook echt nog te vroeg voor. Het woord landslide, is dat... Uh voorgekomen op de Twitter feed, Luke? Ja, dat komt wel, dat komt wel voor, ja, ja. Twitter is eigenlijk wel Obama een beetje aan het uitroepen tot winnen ook, hoor. Nu is Twitter altijd wel al pro-Obama natuurlijk. veel democraten op Twitter, maar toch... is dat zo? Ja, dat merk je wel. Er zijn veel minder uh, Romney-aanhangers en, en, en Romney-gelukwensen uh, dan, uh, dan voor Obama. Uh, niet bij de Nederlandse twitteraars, want die beginnen eigenlijk een beetje in slaap te vallen. Uh, ook Hoek probeert nog wel wakker te blijven. Toch vermoeiend en boeiend, zo'n verkiezingsnacht. Ik we niet zoveel van, van die kiesmannen. Geef niet weer de mijne weg. Het zal meteen naar uitzien. Nog wel even uit. Ja. Uh, Michael Jong, houdt het nog wel even vol. Hij tweet: still too close to sleep. En Sido Spijksma, die haakt af. Hij zegt: Het is mooi geweest. Ik zie morgen wel wie er op 20 januari één of twee keer de eet mag afleggen. <laughs> Sarah Huizinga is verslaggever bij CBS. Is aanwezig op het verkiezingsfeestje van Romney. En daar kijken ze naar Fox News. Het groot beeldscherm. En zij tweet het volgende: Supporters hier op het feestje van Romney zien Sarah Palin het volgende zeggen. Ik kruis mijn vingers. Laten we hopen dat er nog iets omgedraaid kan worden. Um, Jesus, Jezus, heeft van zich laten horen. Dat doet hij niet zo vaak op Twitter. 500.000 volgers heeft hij, Jesus. En die zagen een politiek en ook seksueel getinte tweet. Ik ga hem niet voorlezen, is is veel te vroeg voor. Amerika kiest niet alleen de president, maar ook zijn en andere openbare functies. En nu waren er twee kandidaten die hadden opmerkingen gemaakt over abortus. En volgens deze Murdoch en Akin tot Akin mochten vrouwen geen abortus plegen na verkrachting. En ze waren er echt heel fel in. En het werd ook afgestraft, ze werden beide niet herkozen. David Korn van MSNBC concludeert op zijn Twitter... dat het een slechte avond is voor een rechtmatige verkrachting. En Piers Morgan, presentator van CNN, tweet het volgende. Kop op, tot Eken, het is een rechtmatig verlies. Het lichaam heeft een manier om zoiets stil te zetten. Uh, dan hebben we nog uh, Florida, daar heb ik me een klein beetje op gefocust. Daar is het too close to call, hè. Ethan Lautenschlager, die twittert... Florida, wat is toch mis met je? Je moet blauw worden. En Candy, die wijst de staat Florida er even op... dat wanneer die niet op Obama gaat stemmen... ze morgen niet naar haar universiteit in Florida gaat. Zo meteen hoor je, hoor je bij Lieselotte hoe het daarmee staat met die staat Florida. En er zijn inmiddels ook al wel mensen die Obama feliciteren op Twitter. Best wel veel, maar ook wel oh, belangrijke mensen. Evik S.A. Roy, die adviseert Romney op het gebied van zorg. En zijn tweet luidt als volgt... Felicitaties aan mijn democratische vrienden, veel geluk... Aan de nieuwe regering. Het is 1 over half 5 de hoofdpunten van het nieuws. Lieselot Thomassen. Ja, Obama lijkt af te stevenen op een tweede termijn als president. Mitt Romney is er niet in geslaagd de staten Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire en Michigan op Obama te veroveren. En in Ohio en Florida leidt Obama, al is het soms nipt... De laatste stand in Florida, 87% is geteld. Obama staat voor met 48.000 stemmen. Verschil. Pols uit Iowa en Nevada kunnen de nekslag zijn voor uh, Mitt Romney. CBS meldt intussen al dat Nevada naar Obama gaat. Zoals het er nu naar uitziet steeds meer. Barack Obama lijkt aan de winnende hand. Zijn tweede termijn komt dichterbij. Volgens Fox gaat de senaatzetel van Wisconsin naar Tammy Baldwin. En hij is daarmee Amerika's eerste openlijk homoseksuele senator. En er komt weer een Kennedy in het congres. Twee jaar geleden leek de politieke dynastie na 64 jaar in het congres te eindigen. Maar nu is Joe Kennedy de third gekozen voor de staat Massachusetts. Hij is een kleinzoon van de in 68 vermoorde Robert Kennedy. In 2010 verdween de laatste Kennedy uit de landelijke politiek... toen de zoon van de senator Ted Kennedy Patrick zich niet verkeerde. Stelde. Alle uitslagen, verslaggevers in Boston en Chicago. Nederlanders in de Verenigde Staten. Correspondent Wessel de Jong in Washington. deskundigen in de studio. Dit is Amerika kiest. De Uitslagennacht. Hans Anker die zei het zojuist al. Het wachten is eigenlijk op de staat Florida. Als die naar Obama gaat, dan zou het wel eens heel goed afgelopen kunnen zijn. Sterker nog, dan is het... Hoogstwaarschijnlijk afgelopen. Ook een politiek analist van NewsNet CNN bevestigde dat zojuist. Wat bedoel je? Nou, ik is uitstekend. Right. Well, I mean en right Florida. Florida gaat, de verkiezingen zijn voorbij. Als Florida naar Toronto gaat, dan is er één verhaal, Ohio. Florida, Ohio, Florida, Ohio. Wessel de Jong, wat is er aan ja, we kunnen inderdaad al die ingewikkelde mathematische berekeningen en kaarten... die kunnen we allemaal zo over ons schouder, zou je zeggen. Zou je kunnen zo wegwerpen, inderdaad. En alleen maar naar Florida bij verkijken. kijken. Maar inderdaad, serieus, dat is wel een beetje het verhaal. He, er waren natuurlijk allerlei scenario's voor Romney uitgezet. En in al die scenario's daar speelde Florida een hoofdrol in. Dat zou hij sowieso binnenhalen. Het zag er toch steeds in de het zag Het zag er altijd naar uit dat Romney Florida ging binnenhalen. Dat ziet er nu gewoon heel erg slecht uit. En de, de eindstreep in Florida in ieder geval is in zicht. Met nog 13% van de stemmen te kiezen. Uh, terwijl daar Obama. Ja, het is niet heel veel natuurlijk toch. Maar goed, uh, 45.000 stemmen is een, toch een behoorlijk aantal. Als hij uh, deze tendens, deze, als die dit volhoudt. Ja, dan is het klaar voor, uh, voor, uh, voor Romney. Dan, dan gaat, hij het, gaat hij het gewoon niet halen. En dat, uh, ja, dat weet hij zelf ook natuurlijk. En hoe merk je op de Amerikaanse zenders Wessel dat dat moment dichterbij aan het komen is? Nou ja, vooral dat fragment wat jij zojuist uh, liet horen. Hè? This, uh, this puppy is about, uh, about dan. Dat je, die, die commentatoren, die zie je, die, die zijn netjes volgens partij zijn die verdeeld die achter de tafels. En, en je, je ziet de, de, de mensen die voor die opkomen, die zie je langzaam zo steeds kleiner worden achter de tafel en verdwijnen. En die geven dat ook gewoon openlijk toe. En die, die zien nog, overzien nog veel meer informatie natuurlijk. En, en ja, daar aan alle kanten, als die al zo openlijk toegeven dat het... Dat het foute boel is. Maar goed. Maar ja, het, het, het, het ligt nog wel steeds heel. Het is nog wel steeds heel nipt in een heleboel staten. En goed, je hoeft er gewoon niet meer naar te kijken dan straks, als Florida gewoon wegvalt. En dat is. Uh, maar gezegd, de zenders zelf zeg maar, in hun, in de, de anchors en dergelijke, die blijven allemaal heel voorzichtig. Die hebben natuurlijk toch allemaal hun leergeld betaald twaalf eh, jaar geleden met gewoon te snel overwinnaars. En dat is natuurlijk nog wel vaker in het verleden gebeurd met, met kranten. Je herinnert je nog wel de, de bekende krantenkoppen uit de jaren dertig. Welke president was het? Die eh, triomfantelijk een krant omhoog hield waarin zijn tegenstander had, had gewonnen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, ligt, dat gevaar ligt altijd op de loer dat wil natuurlijk iedereen voorkomen. Maar een, een, een, Het ziet er naar uit dat, uh, dat Obama inderdaad. Uh, nou, ik vind het heel gevaarlijk om nog te zeggen, maar dat hij inderdaad richting een tweede termijn gaat. De feiten moeten dat uiteindelijk wel gaan uitwijzen. Precies. Wij ja. houden van die feiten, wij blijven bij die feiten, We stick to the facts. Maar de scenario's, Hans Anker. Zijn die er nog dat uh, Romney. Kan het nog? Ergens? Het, het, het kan nog wel. Het kan nog wel. Want als Romney. kijk, we hebben nu net geconfronteerd, hij moet Florida winnen. Maar stel nu eens dat hij Florida wint. Uh, dat wordt moeilijk voor hem, maar stel dat hij dat zou doen. Uh, en stel nu is dat uh, Obama Ohio wint, waar het naar uitziet. En stel nu is dat uh, Romney dan alle andere swing states uh, wint, behalve Nevada, want dat is nu al volgens mij gekkoeld voor uh, um, Obama. Dan wint hij, dan wint Romney. Dus er is nog wel een route. Maar hmm. het is een hele moeilijke. Heel theoretisch. Het is vooral theorie, maar. Uh, Soms wordt theorie ook praktijk, hè, zoals we weten. Dus, uh... Zit jij nou hier als politiek stratege te denken... Hé, jammer hoor, dat we het eigenlijk al bijna weten? Nou, ik ben wel gewend geraakt om op deze verkiezingsavonden... nogal lang door te gaan. Dus het wordt uh, een vroegertje, zoals het er nu naar uitziet. Dus uh, kan een beetje uitslapen. Ja, ja. heb je dan liever zo'n situatie als in 2000? Ja, dat is wel, uh, dat is wel natuurlijk, extreem, natuurlijk, de moeder maar... aller uh, verkiezingen, omdat we ja. daarna ook nog weer wekenlang uh, doorgingen. En op zich zo'n extraatje, dat uh, valt niet te versmaden. dat <lacht> we weten natuurlijk niet wat er nog aan ongeregeldheden mogelijk zou kunnen opduiken. Waar advocaten wellicht de komende dagen nog de handen vol nee, aan zouden zeker hebben. Zeker als het in, uh, als de, met name Ohio en Florida, Ohio heeft ook een geschiedenis van moeilijke uh, situaties uh, bij de... Uh, stembureaus. Uh, uh, Florida, dat uh, hoeft geen, uh, geen uitleg uh, na 2000. Dus wat dat betreft, kijk, als het, ik dacht dat het zo is dat in Ohio, als het binnen een procent uh, afstand zit van elkaar, dat er automatisch een recount uh, komt. Uh, al die staten hebben daar weer verschillende regels voor, hè, want het electorale proces is gedelegeerd aan de individuele staten. Of uh, zoals de individuele staten zouden zeggen, we hebben dat niet uh, gedelegeerd op federaal uh, niveau. Uh, dus het kan nog wel een circusje geven. En dat circusje kan dan vervolgens weer een staartje krijgen... waardoor het op een gegeven moment weer heel groot wordt. Maar... Eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat ze die kant op gaan. En in hoeverre speelt dan wellicht ook het aspect een rol dat de voorlopige stemmen ook pas over een dag of tien een week wordt geteld. Mensen die nog niet kunnen aantonen dat ze inderdaad een legitiem stembiljet hebben. En daardoor even de gelegenheid krijgen om, om ja, is, dat aan te tonen. Het, het is een beetje de vraag hoeveel dat er zijn. Hè? Je hebt uh, twee vormen van, van zeg maar, uh, op een alternatieve manier stemmen dan, dan uh, in, in levende lijven in een stembureau. Het eerste zijn de early votes, het vroegtijd stemmen, nou, Die stemmen worden gewoon geteld, en daarna kom je in die wat schemerige uh, categorieën terecht van stemmen uit het buitenland, uh, absentee ballots die dan via de post worden verstuurd. Ja, hoe dat gaat, precies gaat lopen, dan kom je in Floridiaanse toestanden terecht. Ik zit net met een half oog CNN te kijken. In Los Angeles zagen we beelden van mensen die allemaal stonden te dansen en te juichen op straat. Je hebt het al een beetje door. Maar ik zag een half uur geleden nog beelden van bossen. Nou, waren mensen ook aan het juichen? Ja, nou ja, kijk. Ook als het niet zo goed gaat met je kandidaat, dan, probeer, dan denk je vaak dat als je heel hard gaat juichen, dat het dan misschien wel goed gaat. Hè? Dus dat is deels ook een beetje tegen beter weten in. Stel je nou voor dat je een Romney aanhanger bent en je hebt je wekenlang de been uit het lijf gelopen. Dan ga je naar Verniel Hall, waar dan die, uh, die, uh, die verkiezing, of tenminste die, uh, de, dat feest uh, plaatsvindt, wat een feest zou moeten worden. En dan worden. zal je ook feesten, no matter ja, what. Ja, dat, dat hoort ook een beetje bij uh, de laatste fase van een campagne. Dus dan uh, ga je het uh, leed uh, verdrinken. Hoewel mijn ervaring wel is bij een Republikeinse bijeenkomst, is dat iedereen toch wel heel snel dan uh, afdruipt. We hadden het net even over hoe het nu gaat als het eenmaal duidelijk is. Dan, dan uh, belt Romney, of nee, ja. ik niet, die belt naar Obama. Maar hoe gaat zoiets? Wat is nou, de procedure? Zijn, uh, uh, ja, dat, dat zit heel erg in, uh, in het gebruik. Er is niet een vaststaande procedure of iets dergelijks. Maar het is gebruik uh, en de hoffelijkheid gebied. Uh, en de Amerikanen zijn in dit opzicht behoorlijk hoffelijk. Uh, uh, dat je als verliezende kandidaat, en dat is niet alleen voor het presidentschap... maar ook als je een senaatse kiezing of een gouverneursverkiezing verliest... op het moment dat dat zeg maar, objectief duidelijk is geworden dan uh, is het wel zo hoffelijk en netjes om uh, je tegenstander te feliciteren. En daarmee uh, geef je ook toe dat je verloren hebt. En dat is belangrijk, want uh, op het moment dat je... if you have conceded the election... dat betekent dat ook dat de winnaar ook naar buiten kan treden... en uh, de verkiezing voor zich op kan eisen, maar ook kan beginnen met uh, te zorgen dat in dit geval het land ook weer bij elkaar komt. Hè? Want zo'n verkiezing is een beproeving. Uh, Amerika is zwaar verdeeld uh, uh, langs republikeinse en democratische uh, lijnen. Het is heel belangrijk dat wie er ook president wordt, dat op het moment uh, dat dat duidelijk is, dat je dan ook eigenlijk als een van de eerste dingen uh, eerst je tegenstander eigenlijk complimenteert met de strijd die is uh, geleverd. Maar ook heel duidelijk maakt dat je president zal zijn, stel dat Obama wint, ook voor de mensen die op Romney hebben gestemd. En dat is in een democratie cruciaal. En ik vind het wel heel mooi van de Verenigde Staten dat eigenlijk bijna alle politici uh, daar ook zo bedreven in zijn. En dat is, valt me wel op in Nederland, met ook die interne partijverkiezingen, dat dat vaak wat, uh, wat moeizamer gaat. Aspecten die we straks nog verder gaan belichten, want dat moment is inderdaad dichterbij aan het komen. Dan gaan we ook even terugblikken op de campagnes en wat de kandidaten hebben laten liggen of waar ze wellicht hebben gewonnen. Eh, Karen Albers was de afgelopen uren hier bij ons in de Melkweg. Maar hier in de buurt van de Leidse plek zijn andere plekken waar Amerikanen zijn gekomen. Ze gaat op bezoek bij de bijna buren. En Een paar honderd meter van de Melkweg is Puerto Chicago. En achter in dat zaakje heb je een klein theatertje zitten. En dat is afgehuurd door de Democrats Abroad. Het hele theaterzaaltje is vol met tafeltjes. Stoelen eromheen. Vlaggetjes op tafel. Bakjes met nootjes. Mensen met uh, een drankje in de hand. Gezellig aan het kletsen. De ogen gericht op het scherm. En dat scherm dat hangt boven het podium. Michigan is voor Obama in de hoek, een mevrouw in het rood gekleed. Vindt u het spannend? Yes, it's, it's nerve-wracking as well. Nou, het is behoorlijk spannend voor mijn zenuwen, want uh, het duurt en het duurt maar, en we weten het nog steeds niet. Hoe laat, denkt u ongeveer, een duidelijke uitslag te weten? Well, what time is it now? 3 o'clock. Oh my gosh. Wow. When did we know in 2008 who the winner was? I, I think about that time again. Ja, ik denk zo. Dat is toen ik naar huis ging. Vier jaar geleden hoorde ze rond vier uur wie het geworden was. Toen is ze naar huis gegaan. Of ze nu weer naar huis gaat zodra het bekend is, dat ligt er een beetje aan. Ze voelt zich nu nog erg wakker. Ze heeft zich ook een beetje ingehouden met de alcohol. Ja, yeah, I'm feeling quite awake right now. I mean I haven't been drinking a lot so I'm kind of, um, very alert. So I might stay up for the whole thing but honestly if if, if it looks like Romney was it will win I'll go het duidelijk worden dat het met Romney is die gewonnen heeft. dan dan gaat ze naar huis. I would be really sad. Because I I voor mij me, met Romney beten backwards. Het betekent. um taking taking away and taking back a lot of um, progress. Maybe people are not pleased with the progress. Het zou erg verdrietig zijn, want als Mid Romney wint, dan is het achteruitgang. Misschien zijn de mensen allemaal niet zo tevreden met de snelheid waarmee de vooruitgang met Obama kwam. Maar bij Mitt Romney is het gewoon een echte achteruitgang. Wonen we in Nederland? Do you live in Holland? Yes, we're residents here. For how long? Uh, since three years, from three years. And before that we were living in Italy. So we watched Obama's uh, victory in Italy. Drie jaar woont ze nu in Nederland en daarvoor woonden ze in Italië. Dus bij de vorige verkiezingen, de winst van Obama heeft ze in Italië meegemaakt. Thank you very much. You're welcome.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 James Taylor, ik ben even mijn broodje kaas aan het wegkanen. Nou, zal ik dan even verder gaan? Met, doe jij dat eventjes met Hans of ja, dat wacht? moet ook gebeuren om zo laten. Ja. Hans, heb jij enig zicht op wat er in het congres aan de hand is? We weten dat de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in handen is van de Democraten. Ja. Uh... Wat je nu ziet op dit moment uh, is dat, dat veel uh, senaatsrezers waarvan men dacht dat ze spannend zou worden ook daadwerkelijk heel spannend uh, zijn. En eigenlijk wat je ziet is dat daar niet een hele duidelijke electorale wind de ene of de andere kant uh, waait. En dat doet vermoeden dat, uh, de, of de, dat de democraten goede kansen hebben om die uh, meerderheid in de senaat uh, te behouden. Uh, maar... Het hangt zo weer op individuele races uh, af, onder andere in Indiana is het uh, heel spannend. Het zou een verrassing zijn als de republikeinen daar uh, niet winnen. Uh, in Massachusetts is het heel uh, spannend, uh, daar is een zittende republikein, dat is op zich al heel bijzonder. Ja, dat is je altijd heeft, uh, een democratische de staat de van je welster. de van uh, Ted Kennedy ingepikt tot groot verdriet van de Kennedy uh, familie. Uh, maar daar is nu een, een dame uh, uh, kandidaat namens de democraten. Iemand close uh, met, uh, met Obama. Uh, en die uh, lijkt het te gaan redden. Dus daar pakken de democraten dan weer een zetel terug. Dus zo ja. verspringen er een paar. Ja, het netto effect zou wel eens uh, nul kunnen zijn. Uh, en dat is natuurlijk ja. toch wel heel belangrijk. Want uh, stel nu eens dat Romney uh, wel zou winnen. Uh, en stel nou eens dat de Senaat uh, toch net uh, nipt republikeins zou worden... Nou, dan heb je met dat uh, Republikeinse Huis, met een ruime meerderheid... Ja, heb je opeens alle drie de instituties zijn dan uh, Republikeins... en dan heb je eigenlijk een ja. soortgelijke situatie als Obama had in zijn eerste twee jaar... en dan kunnen Republikeinen ook echt met de stormram hun uh, ideeën verwezenlijken. Ik denk dat het, uh, de kans erop heel erg uh, klein is... En we gaan heel waarschijnlijk toch weer toe naar een vorm van divided government, uh, gridlock. gridlock. Ja. En dat is precies zoals de schrijvers van de grondwet het voor ogen hebben gehad. Dus wat dat betreft uh, raad iedereen keurig. Ja. En, dan, en dat betekent dus dat, Obama, dat de verhoudingen hetzelfde blijven: dat Obama het even moeilijk krijgt als hij het ja. nu heeft? Ja. Ja. ja, hij krijgt het zeker niet uh, meer zo makkelijk als in zijn eerste twee jaar. Ja. Uh, dus je kunt uh, ook verwachten dat als Obama wint en hij. Uh, en, en, uh, dan uh, gaat hij zich denk ik uh, vooral op het buitenlands beleid uh, richten. Want het gaat heel lastig worden om wetgeving door het congres heen te krijgen. Ja. Het wordt moeilijk voor Romney. Kreeg hij daarmee al wat makkelijker in Washington, Wessel? Uh, nee, nee, zeker niet. Uh, blijft, uh, nee, nog, het wordt steeds ingewikkelder voor Romney eigenlijk. Uh, zeker als je dan uh, scherper kijkt naar Florida, wat daar nu allemaal aan de hand is. Eigenlijk het, uh, het pijnlijke punt voor Romney is dat je ziet op het, uh, zeg maar het platteland, om het van Florida maar zo te zeggen... dus het, het rode, het republikeinse gedeelte van Florida, daar zijn eigenlijk alle stemmen binnen... Het is, het, is, het is eigenlijk het is de, ja, de, de binnenkomen van de stemmen, het is gewoon klaar. En in de stedelijke gebieden die vooral democratisch zijn, daar komen de stemmen nog wel binnen. Dus wat je de, de, de komende uren nog ziet, er moet zo'n zo 10% van de stemmen nog binnenkomen in Florida. Dat zullen vooral democratische stemmen zijn. Dus ook, uh, het was heel nipt, het lag heel dicht bij elkaar. Maar het lijkt er nu toch ook op dat, dat Obama die voorsprong in Florida gaat vasthouden. Zeker dat, uh, zeker dat komende uur. We hebben het al besproken vanavond. Als hij Florida binnenhaalt, uh, Obama... ja, dan kunnen we wel ingewikkelde rekensommen en trajecten nog gaan bekijken. Hoe het eventueel dan misschien nog kan... dat Romney inderdaad nog een, een, een weg vindt naar die 270 kiesmannen. Maar dat is inderdaad wat je, wat je ook al zei... Zojuist, dat is eigenlijk een theoretische weg. Dus uh, het, uh, het ziet er steeds slechter uit voor Romney op dit moment. En dat geldt ook, uh, ook voor andere staten. Er is nog even een tweet van Al Gore. En die is confident dat Obama Florida gaat winnen. Die is er dus uh, van overtuigd. Die is er verzekerd van. Die weet er alles van ja, We kennen Nederlanders uh, die uh, laten we vanavond horen. Die spreken over hun liefde voor de Verenigde Staten. Dus we hebben er weer eentje. Oud-politicus Boris Dietrich die vertrok in 2007 naar New York... voor mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... om op te komen voor seksuele minderheden. I love America. Boris Dietrich. Nu reist hij de hele wereld af om te kijken of de homorechten... wel worden gerespecteerd. Boris Dietrich. New York dus. Boris Dietrich. Boris Dietrich. Dietrich. Gaat de tweede bob Anselo penning 2012... ...naar... ...Poastity. Waar ik aan moest wennen toen ik naar Amerika verhuisde... ...is dat uh, je in Nederland gewend bent dat gebouwen vrij laag zijn. Nederland is natuurlijk plat. En in Amerika, in New York, waar ik woon... Uh, ...al die, uh, die gebouwen zijn zo hoog. Ik woon zelf op de 27 e etage... Ja, daar moest ik echt aan wennen. Mijn kantoor zit in het Empire State Building. Ik werk voor Human Rights Watch. We zitten op de 35e etage. Dat is een paar honderd meter hoog. En ik word gewoon duizelig als ik uit mijn raam naar beneden kijk. Wat ik in Amerika heel prettig vind en wat we in Nederland echt zouden moeten overnemen is beleefdheid, de omgangsvormen. Mensen vrolijk en vriendelijk gedag zeggen. Of het nou allemaal gemeend is, is vers 2. Maar het geeft toch een heel goed gevoel dat waar je ook komt, mensen vragen, hi, how are you, hoe gaat het met je? Nederlanders denken altijd dat Amerikanen heel efficiënt zijn en dat ze voorop lopen met allerlei ontwikkelingen... Nou, dat valt echt vies tegen als je in Amerika woont. Het is heel bureaucratisch, veel regeltjes. Amerika is eigenlijk helemaal niet zo uh, ja, vooroplopend als wij in Nederland denken. Het gekste aan uh, Amerika is eigenlijk dat... Alles in enorm grote hoeveelheden, in grote mate ter beschikking wordt gesteld. Als je naar een restaurant gaat en je bestelt wat, dan krijg je een enorme portie. Alles is extra, extra large. En dan zie je dat ook terug in de lichamen van de mensen. Want in New York bijvoorbeeld is bijna de helft van de mensen obese. Die zijn enorm dik. Ik hou toch heel erg veel van Amerika omdat het een land is, en met name New York dan, moet ik zeggen... wat heel multicultureel is. Mensen vanuit de hele wereld wonen daar, werken daar, hebben ambitie. En enorm veel energie. En ze willen echt iets bereiken. Ze zijn niet afhankelijk van de overheid, maar doen echt dingen zelf. Heel ondernemend. En ik vind dat dat in Nederland een beetje ontbreekt. Dus daarom hou ik wel erg van Amerika. Amerika in alle staten. We oh, gaan naar Colorado, Swing State, waar de uitslag nog niet bekend is. Marian Wertheimer, die woont daar in Colorado. Heeft u al gestemd? Ja. Op wie? Ik, ik heb op Obama gestemd, per post. Dus u zit met uh, toegeknepen billen? Wat zit ik net? <laughs> met toegeknepen billen. Ja, zeker. Zeker. Maar <laughs> ja. volgens mij de republikein. República volgens mij de republikeinen ook die zitten ook met toegeknepen billen ja. maar ja als we, als we als u een beetje naar de televisie kijkt en dat bent u vast aan het doen dan gaat het voor uw gevoel waarschijnlijk de goede kant op ja, ja ik hoop het wel ik hoop het wel want anders ga ik weer emigreren geloof ik <laughs> ja is het zo erg? nou ik vier jaar geleden zijn een aantal van mijn Nederlandse vrienden geëmigreerd nadat ze, nee, acht jaar geleden push herkozen was Mensen ja? waren zo gedeprimeerd en. Uh, ik ja, ik ben wel bang dat niet zo binnen. Nee hoor, ik zou niet naar terug naar Nederland gaan. Nee, daar is het regent het veel. Daar regent het te veel? Ja. ja. ja. Waar, waar zou we dan naartoe gaan? Nou, ik, ik heb wel eens fantasie over Thailand of over Bali ah. of zoiets. Maar ja. Ah, ja. U, ik begrijp dat u werkt in een verpleeghuis, hè? Ja. Ja, en, en ik ben een beetje benieuwd hoe, hoe de mensen daar. Uh... Denken en stemmen. Weet u dat? Nou, ik denk dat het ook een beetje 50-50 is, zoals het overal is. Er zijn een heleboel echte ras, echte Democraten, maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop uh, Republikeinen, want het is een particulier verpleeghuis. Dus het zijn welgestelde mensen hier. Ja, en we hoorden net van uh, drie uh, jonge mensen die mee hebben gelopen met de campagnes in, uh, in Virginia, zowel bij de, de Republikeinen als de Democraten, dat Amerikanen heel toch wel vaak vrij gemakkelijk over politiek praten. Merkt u dat ook uh, in, in het verzorgingstijden waar u werkt? Um, nou, ik vind juist dat Amerikanen niet makkelijk over politiek praten, want ze zijn gewoon bang om met elkaar echt een heftige discussie te hebben. Dus ze zeiden het heel vaak. En ik word dus... bijvoorbeeld duidelijk gezegd dat ik beter niet over politiek kan, kan praten met de cliënten. Of patiënten. Oh ja, dat, dat, dat wordt ja, dat is tegen u gezegd? Ja, dat is tegen me gezegd, ja. Hm. En, en wat als u dat wel doet, dan uh, daar zijn ze er echt niet van gediend? Nou, ik denk niet dat ik niet ontslagen zal worden, maar het is gewoon, uh, het, wordt, het wordt gespannen als je ergens over politiek praat. En met vooral met oudere mensen ja, kan het gewoon een beetje negatief aflopen, zeg maar. Ja, ja, om het maar even zo te zeggen. Nou, het gaat, uh, u heeft Obama gestemd, het gaat voor u, lijkt het de goede kant op gaan. Gaat u het nog ergens vieren vandaag? Vanavond? Nee, nee, want ik moet vannacht werken, dus ik, ik ben nu om uh, 6 uur vanavond begonnen, dus ik zit hier een beetje de televisie te kijken, iedereen slaapt al en uh, ja, met het verpleegend personeel zijn we een beetje aan het kijken. Goed, Swing State Colorado dus, daar is de uitslag nog niet bekend. Uh, nou, nog veel kijken. plezier, Marian Bertheimer, dank. Gaan we door naar okay. Wisconsin, naar Marieke Penterman. Goedenavond. Goedenavond. Want de uitslag bij u in Wisconsin is wel bekend, hè? zegt u het maar. Ja, het is uh, Obama. <laughs> ja, en daar, het is... Uh... Daar, daar, daar hoor ik een blije lach bij. Ja, ja ik, uh, ik mag niet stemmen, helaas. Uh, we wonen hier nu tien jaar in Wisconsin. En ja, dat ik denk dat daarom ook wel een beetje mijn, uh, mijn blijheid is uh, voor Obama. Want hij zag iets meer in de, uh, in de vrede voor de, voor de immigranten. Kijk eens aan. En, en, en in dat opzicht zou u voor hem hebben gestemd als u inderdaad in een gelegenheid was geweest. In een ja. dorp waar u woont, um, wat behoorlijk conservatief is en dan toch Obama wint. Hoe zal de stemming zijn in uw dorp? Ja, dat, uh, ik denk dat we in het dorp uh, niet zo uh, uh, blij zijn. Um, maar uh, wij zitten best wel op een klein plekje. We zitten met ongeveer 1600 mensen in het dorp. Uh, mensen zijn hier toch wel heel erg conservatief um, op het uh, platteland. Maar we hebben dan een die ongeveer drie uur uh, vandaan is. En die zijn best wel liberal. En uh, ik denk dat daar de stemming wel heel erg uh, hoog ligt vanavond. Ja, waarbij dan Wisconsin toch ook even een swing state was, waar bovendien de Republikeinse vicepresidentskandidaat uh, uh, ook uit Wisconsin komt. Um, u zult ongetwijfeld blij zijn dat het erop zit met alle campagne en alle aandacht in de media en op tv en op radio, ongetwijfeld ook via uw telefoon? Het, uh, ja, het is echt heel intens. Uh, nou, er zijn wel, uh, nou, wel tien telefoontjes op de avond, uh, allerlei partijen. En als raad ze horen dat wij niet mogen stemmen, het is ook heel vaak gewoon een, uh, een bandje wat ze draaien trouwens. Um, ja, de ha ja, dat haken ze toch af. Maar als het dan horen, wij geen stem hebt Dus dat scheelt meestal. <laughs> maar het is, uh, het is onvoorstelbaar dat uh, in een tijd van deze recessie uh, zoveel geld wordt gespendeerd aan, uh, aan, aan de verkiezingen. Het is, uh, ja, dat, uh, dat lijkt best wel nachtropen. Daar Daardoor toch nog even een, een diepe verzuchting over, ondanks de blijheid bij Marieke Penterman in de Scooter van Die is gegaan naar de Democraten Dit is maar, Radio president. 1. Ladies and gentlemen, the president of the United.